De knop ingedrukt. Het eerste Kiefietsei van het jaar is gevonden in Zuid-Holland. Het lag in een weiland in de commandeurspolder bij Maasluis en werd gisterochtend vroeg gevonden. De vondst betekent het begin van het weidevogelseizoen. Vanaf nu zoeken vrijwilligers samen met boeren naar nesten, zodat die kunnen worden beschermd tegen landbouwmachines. Het weer zonnig, ongeveer 7 graden, ook morgen zonnig dan in het zuiden op veel plaatsen een graad of 10.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 the thunder turns around the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 I've been on your feet, lies, but you don't hit me, though. No, I don't want no swell. Swell isn't. Thank you. Girl. Hey girl, I got a question Tell me am I dreaming or is this real?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 Het is bedoeld voor de 200.000 vluchtelingen die het land tot nu toe hebben verlaten... en voor de ruim 600.000 hulpbehoevenden in Libië zelf. De gevechten tussen de aanhangers van Gaddafi en de opstandelingen gaan door. Het leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de oliestad Raslanouf. Het Isladaanse eilandje Lampedusa heeft de kampen met een nieuwe stroom bootvluchtelingen uit Tunesië. Vannacht kwamen er zo'n duizend aan, verspreid over elf boten. Ze konden de oversteek maken door het verbeterde weer...